Oh, dat klinkt leuk. De prijs is 18,50 euro voor verkoop bij Paylogic. De muziekstijlen zijn House, Tech House en Techno. Met op de mainstage Philip Young. Heel leuk. Die kennen we van de Republieksfeesten. Leon uit Italië en natuurlijk Steve Lawyer. En in de second room Terry Toner versus Warren Fellow. Oeh, dat is zeker niet mis zo'n tweede room. Voor mensen die terug in de tijd willen, die die oude, oude klassiekers uit de jaren negentig mist. Ga naar 90s Now in Hotel Arena vanaf 11 uur. Ik zie geen line-up, maar de entree is 12 euro voorverkoop ook bij Paylogic. Dus ik zou zeggen, gaan! Trek je dat groen aan! Ja. Dan gaan we naar de, de zaterdagavond alweer, jawel. Ter terug naar Club R, de Midnight Freaks van 11 tot 5. prijs is 15 euro voorverkoop bij Paylogic. Met een uh, line-up van neus, nose nose nose unders en FD. Oké. Okay. Ja, en hier e kwam onze vriend van de show net nog tegen. Ja, ja. DJ Raymundo. Ik kwam hem nog tegen. En zijn feestje framebusters, ja, natuurlijk zeker. in de Escape. Ja, wat is een line-up? Natuurlijk, uh, onze grote vriend Raimundo. Frederica Abbas, MC Miss Bounty. Sexy. Mr. S on Sex. En Casicas on percussion. Dus het is een hele drum. Uh, het is een hele beentje wat we gaan horen. Nou, dat is leuk. Kaarten zoals altijd 16 euro aan de deur. En jij, ja, je kunt ze ook uh, natuurlijk kopen via Paylogic. Ja, Pay Logic heb het druk. Zekers. Uh, dan gaan we naar de voor de mensen die zo gek zijn op het candyfeesten. G die kunnen morgen naar de Heineken Music Hall van 10 tot 7 met de het candy. De prijs is wel wat prijzig. 42,50 euro met de voorverkoop bij TicketScript. Uh, er is een dresscode. Ga chic. Ballroom chic om precies te zijn. Ja. En ja, jij wil u meer weten? Website is www.hetcandy.nl. Ik, ja. uh, ik kan een paar uh, hintjes Kaline. geven: uh, Tara McDonald, Miss Bounty, Het Candy House Orchestra. En met uh, een uh, bonus optreden: Roog, de special Het Candy Set. Nou, is zie nog meer? bij Andy Norman uit de UK, uh, Steven Coral. Het Candy Models, Inclusive featuring Lovely Laura on sax. Nou, uh, het belooft wat. Ik denk dat dit gewoon een leuk feestje wordt. Ik uh, denk het ook. Ik denk dat dit mijn feestje wordt van het ja. weekend. Nou, ik, ik heb hebt er nog één. Ja, en deze is voor uh, ook voor zaterdag. Ramonski. Dit is een beetje jouw uh, afdeling. Latin Lovers in de Waardse Tempel in Heer Hugo Waard. Van tien, ja, van tien tot vijf. Uh, de prijs is 15 euro voorverkoop bij EasyTicket.nl en Ticketscript. Uh, met de line-up Roog. Gregor Salto Lucian Ford Chris Rocks Jasper Clash Alex Cruz En met de vocalen van Mitch Crown En Shadow Key on Percussion Oké, okay, ja, ik zie en Gregor Salto staan Ik dragerie. hoop niet, ik hoop niet uh, dat hij nog steeds uh, in zijn hoofd zit uh, Van de week twitterde die Dat hij dat K3 liedje Mama C in zijn hoofd had Dus ik hoop niet uh, dat dat oh, er voorbij uh, dat gaat komen dat, Misschien wordt het wel een dikke bootleg Ja, dat nou, maakt niet uit Tot slot van een laatste uur. Deze plaat van Melvin Rees. Louis. Zometeen weer het Wheels of Steel. DJ Dion Sidney. En DJ Ramonski. Hou me op jouw CFM's antwoord Hou hem hard. eerst. Louis 2010. 2010 in de Orson awesome Welles remix Je hoort hem hier op jouw 7 het antwoord Inmiddels zijn we het tweede uur binnengekomen en dat kan maar één ding betekenen DJ Dion Sydney En hij staat er helemaal klaar voor Tezamen met DJ Ramonski Het komen nu weer back to back in een daarvan de zet. DJ Ramonski. Back to back met onze enige echte huisdj Dion Sydney. En ja, onze mailbox. We verraden het haast helemaal te vermelden het eerste uur. Hij staat ook helemaal open. See it At cfmsandvoort.nl. Daar kun je alle nieuwtjes, groetjes, verzoekjes. Je kunt ze er allemaal droppen. En ja, Richard en Kees die hebben dat ook gedaan. En die zeggen, jullie hebben zulke lekkere beats op de radio... Tot aan twaalf uur. Shit. Op jouw CfM's antwoord. 106.9. 104.5. En natuurlijk onze livestream www.cfmstandwoord.nl Into the mix. To the mix. Zandvoort. Did I say enough? I don't know, Sylvia. I don't know, Sylvia. And it's all my fault for not getting off. So you made it stop. Can you make it stop? You don't know, Sylvia. in yeah, the yeah. We'll be a drag to see a queen. We'll be a drag to see a queen. We'll be a drag to see a queen.